Op het Leidse Plein. Er was een kleine vechtpartij tussen voetbalfans, maar de politie heeft niemand gearresteerd. Ook in Enschede bleef het rustig. Er was extra politie ingezet. De meeste supporters gingen relatief snel weg uit Enschede. Het weer droog, vannacht weinig wind en plaatselijk mist. Morgen droog met veel zon, maximaal tussen 17 graden aan zee en 21 in Zuid-Limburg. De dagen daarna is er kans op buien en later in de week wordt het duidelijk frisser.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 En ik dacht toen al van, wat een bijzondere vrouw. Hm. En ik heb contact met haar gelegd. En uh, we zijn op een gegeven moment uh, na een tijdje koffie gaan drinken in Haarlem. En zij heeft me toen uitgenodigd om uh, mee te gaan naar de Maranatakerk. Dus uh, ik ben toen met haar meegegaan naar de Maranatakerk. En ja, toen werd ik zo krachtig aangeraakt door de Heilige Geest. Hm. En het was meteen duidelijk voor me dat uh, Jezus voor mijn zonde gestorven was. En dat uh, God heel veel van, uh, van me houdt. En... Uh,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 ja uit, uit de problemen getrokken heeft ja dus maar een aantal kerk dat is een kerk in Amsterdam waar je destijds dan kwam ja, ja. daar had je eigenlijk goede contacten met mensen maar je ontmoette eigenlijk in een kerkdienst begrijp ik Gods liefde Gods ja, geest zeker. Gods aanraking Gods aanraking heel ja. krachtige aanraking van liefde mm -hmm. ja en dat was zo mooi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 Child, I got you now jaar ben ik toen naar de leg gegaan in Alsmeer en daar heb ik de alpha cursus gedaan. Dat is de levend evangelie gemeente, levend -gemeente. Is, uh, ook evangelische gemeente? Ja, de alpha cursus gedaan. En wat leer je op zo'n cursus Ja, echt basis, dus wie is Jezus, waarom het kruis, de heilige geest, de, de bijbel en daar ja. ga je dan inderdaad over praten en dan worden er heel veel dingen duidelijk.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 Say to the Lord, Gracias.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 De handen, jami, pane, jasi, zo, et Sé shalom, shalom aley nuova alcoholiswael, y a shalom, shalom, shahalom balei nu ve alcoholis sale, shalom, shahalom shalom. Sjah.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 Till the Lord makes Jerusalem a-